Middernacht, het is zondag 20 oktober, Kees Groot met het NOS-journaal. Bij de grote brand in het centrum van Leeuwarden... is het geboortehuis van spionnen Matahari verwoest. In totaal zijn vijf historische panden aan de kelders getroffen. De brand begon in een kledingzaak... en sloeg over naar naastgelegen winkels en appartementen daarboven. Volgens de politie is er instortingsgevaar. Drie straten in de omgeving zijn ontruimd. Tientallen bewoners zijn opgevangen in een hotel in de buurt. De politie in Leeuwarden meldt dat er een man wordt vermist... die mogelijk in een van de woningen ligt. De gemeente Leeuwarden heeft een speciaal telefoonnummer geopend... voor mensen die informatie kunnen geven of vragen willen stellen over de brand. Het vliegtuigongeval in de buurt van Namen in België... heeft aan alle elf inzittenden het leven gekost. Tien parachutisten en de piloot. Het vliegtuig stortte neer in een veld. Een van de passagiers, een jonge vrouw... vierde volgens de VRT haar verjaardag met een luchtdoop. De andere slachtoffers zijn mannen tussen 21 en 40 jaar. Volgens de burgemeester probeerden drie mensen zich te vergeefs te redden met een parachute. Waarschijnlijk is er een vleugel van het toestel afgebroken. De eredivisietopper tussen Twente en Ajax heeft geen winnaar opgeleverd in Enschede. Het duel eindigde in 1-1. Vitesse won uit bij Herenveen met 3-2. Feyenoord go Eagles werd een gelijkspel 2-2. Rode JC versloeg in Waalwijk RKC met 2-1... en FC Utrecht heeft op eigen veld met 4-2 gewonnen van NAC Breda. Bob de Vries gaat de boeken in als winnaar van de duizendste kunstijsmarathon... in de historie van het marathonschaatsen. De rijder uit de BAM-ploeg won de sprint in Tialf in Heerenveen. Arjan Stoetinga, een ploeggenoot van de Vries, werd tweede voor Gary Heckman. Eerder op de avond won Irene Schouten bij de vrouwen... Sinds 1973 organiseert de KNSB marathons op kunstijs. Het weer in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen eerst af en toe zon, later op de dag bewolking... en opnieuw buien, mogelijk met onweer. Temperatuur tussen 16 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Rick Een bijzonder goede nacht. En welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. En we hebben vanavond een primeur. Want voor het eerst in de overnachting hebben we een fotograaf. Of eigenlijk moet ik zeggen een fotografe. En dat is mooi, want het is radio. En dan toch over beelden kunnen praten. Dat zal een mooi gesprek opleveren. En ook omdat het natuurlijk toch iemand is ja, die mij nauw aan het hart gaat. Want tien jaar lang uh, kon ik bijna elke avond naar haar kijken. Toen zij nog het acht uur journaal presenteerde. Ik heb het over niemand minder dan Sascha de Boer. En ik klop op de deur. Ja, daar gaat de deur voorzichtig <laughs> Dan wordt direct een foto gemaakt. Maar het is zonder flits. Dat heb ik niet nodig, flits. Heb dat je dat niet nodig? Mooi. Nee. Dus maar heb, heb niet... je enorm diafragma.? Of een, wat is het dan? Ja, nog, een het is nu met een, een, Nu draai je ook wel net om. Maar. Ja. Uh, is het een goede foto? Ja, prachtig. Nee hoor. Nee, het nee, is helemaal niet goed. Ik heb hem niet, uh, niet uh, goed ingesteld. Maar, ik is hem de, nog maar net de foto gepakt. die je daarvoor.? Hoor. Want ik welke? zie ja, ja, je. ging nee, direct terug. Oh, waar heb je Dit. die gemaakt? Dit is in het Vredespaleis. Kijk, dit is de kantine van het Vredespaleis in Den Haag. Mooie foto. Grappig, hè? Wanneer heb je het gemaakt? gemaakt? Uh, twee weken geleden. Voor wat? Voor het. Uh, ik ga daar fotograferen. Dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Nou, ga je even mee naar binnen? Kom ja, jij op mijn uh, kamer? Uh, oh, er lopen allemaal mensen hier <laughs> in de gang. Dag, Paulus. Ik ken Paulus toevallig, want die werkt hier. <laughs> ik, ga met je, ik ga graag met je naar binnen. Ik doe dat niet vaak, hè? Dat ik mannen op uh, mijn hotelkamer uitnodig. Nee? Nee. Waarom niet? Nou, zeker niet als ze zo rond middernacht aanbellen of aankloppen. Nou ja, dat is misschien heel goed voor de fotografie. <laughs> Ik moet mijn camera niet, niet op de oude instelling laten staan. Uh, voor het Vredespaleis, uh, dit is over uh, een maand of zo. Dan uh, is er een ontmoeting tussen kinderen en Nobelprijswinnaars, en onder andere Gerard het Hoofd, uh, en nog uh, een Ierse Nobelprijswinnares. En, um, en die kinderen gaan dan vragen: van wat voor soort wereld moeten wij achterlaten? Of willen jullie dat, uh, uh, willen jullie voor ons kinderen achterlaten? En, uh, en ik ga de foto's maken van die ontmoeting. Nou, dat is toch super. Mooi, hè? Heel mooi. Ja, lijkt me ook wel en dit zijn dan proefopnames? Of ga je gewoon kijken wat de locaties met Ik ben, zijn? Uh, ik ben uh, naar het Vredespaleis toegegaan en uh, mocht eigenlijk overal kijken. En uh, ik weet wel waar de foto's gemaakt gaan worden, want er is ook een hele mooie hal. Kijk, waar we net naar keken, dat was um, dus de kantine. Die vond ik erg leuk. Want die is, het is namelijk een hele mooie soort hele katakombe met, met, met allemaal mooie bogen. En nou, volgens mij heel erg um, klassiek. Maar er is ook bijvoorbeeld een hal. Nou ja, dit is even een snelle foto. Maar daar is het wel redelijk donker. En daar ga ik dan al die kinderen... het zijn er een stuk voor twintig... Uh, met die Nobelprijswinnaars fotograferen. Maar hier zie je ook al aan. Dit is te donker. Het is wel een prachtige hal. Met, met gangen die van alle kanten mooi erop uitkomen. en Mooi glas in lood. Maar het is ook wel weer nogal donker. Dus om die mensen gewoon goed in beeld te brengen... moet ik toch wat, uh, wat lampen en dingen meenemen. Terwijl ik hou meer van... Natuurlijk licht. Hey, en dit is jouw fototoestel. Dit is nou mijn fototoestel. En Kennen, uh, uh, uh, wat is het? Canon 5D Mark II. Waar je ook heel mooi filmpjes mee kan maken, weet ik toevallig. Waar je ook heel mooi filmpjes maar, mee kan maken. In ben je nu gehecht aan dit toestel? Is dit iets voor jou? Ja, dit is echt mijn. Uh, ik, ik kan uh, lezen en schrijven met hem. En fotograferen. Is het dan ook een <laughs> soort van vriend voor je? Ja, het is echt mijn vriend. Ja, ik ben heel erg. Uh, we zijn erg aan elkaar gehecht. Tenminste, ik hoop dat hij ook een beetje aan mij gehecht is. Maar ik ben erg aan hem gehecht. En wat maakt hem zo goed? Um, nou, weet je, ik fotografeer al heel erg lang met Kennen. En dus ik, ik ken die camera, of tenminste, ik ken de Kennen-dingen de, de, de ken heel goed. Ik heb ook wel eens van iemand een Nikon in handen gehad. En die, die snap ik dan gewoon eigenlijk niet. Die heeft weer hele andere uh, dingen en hele andere instellingen. Je bent gewoon heel monogaam. Ik ben heel erg monogaam. Je laat ook geen andere camera's binnen op je camera? Zeker, of op je, op je mijn camera? Nee, Snaps. ook niet. Ja, dat snap ik. En um, zijn er nou ook hele dierbare foto's toevallig uh, op jouw memory card die hierin zit? Niet in deze, want er zitten niet zo heel veel uh, op. Maar ik kan wel even mijn iPhone erbij pakken. Want daar staan een paar dierbare foto's. Eentje die nu op dit moment in een um, museum hangt. Museum Kranenborg in Bergen. Die hangt daar... Uh, 1 bij anderhalve meter. En dat is een uh, portret. En dat uh, portret heb ik niet met deze camera gemaakt trouwens. Maar met een analoge camera. Met een Leica. Analoog is nog met filmpjes. Is nog met filmpjes. Oh, ja. Dat is deze. Dat is een portret. Die zag ik ook in de libellen. Oh, die zag je ook in de ja, libellen. Ja. ja, nee, omdat er een interview met jou in de libellen stond. En dit, uh, ja, dan moet je even ja. vertellen wat, wat, wat ja. mensen die de libellen niet kennen... en jouw iPhone ook niet de elke dag zien. Nee, dit is een foto van uh, Ata Kando. Ata Kando is een uh, Hongaars-Nederlandse fotograaf En die is afgelopen 17 september 100 geworden. En Ata is uh, een uh, hele lieve vriendin van mij... Uh, ik heb haar leren kennen een aantal jaar geleden. toen ik uh, met haar en met een andere fotograaf, Diana Blok. een uh, project maakte. En ik ken eigenlijk niemand. Nou, ik ken eigenlijk überhaupt niet zo heel veel mensen van honderd. Maar ik ken ook niemand uh, die zo ontzettend enthousiast is. en nog steeds fanatiek en nog steeds uh, bevlogen en allerlei dingen nog steeds wil doen... en de wereld nog steeds wil verbeteren op de honderdste. Maar goed, wat je ziet is een... Uh... Maar lijkt jij op haar, als je dit zo allemaal omschrijft? Bevlogen mensen, uh, uh, nog altijd fanatiek? Uh, ja, wel, ik denk, zij, zij overtreft mij wel, hoor. <laughs> zij is echt wel heel erg. Ze wil echt nog steeds allerlei projecten... Nou, ik wil ook allerlei projecten aanpakken... maar voor iemand van honderd is dat natuurlijk toch wel heel bijzonder. Maar zal ik hem nog beschrijven? Ja, graag. Je ziet een, het is zwart-wit, het is uh, film, dus het is uh, ik een beetje korrelig uh, uh, Tri-X film gebruikt voor de kenners. Um, en je ziet een, uh, een dame met een mooie grote wilde bos, grijs-wit haar, en die buigt voorover in een rollijflex. en daar kijkt ze door de zoeker. En ze heeft met haar dat is een oud fototoestel. Uh, dat is een heel oud fototoestel. Ja. Dat is zo'n fototoestel waar je van bovenaf inkijkt ja. en met twee, uh, twee ogen boven elkaar. Uh, en de een is dus de, waar je doorheen kijkt. De zoeker. En de ander is echt waar de, de foto meegemaakt wordt. En waarom is deze foto goed gelukt? Vind jij volgens jou? Um, nou kijk, waar ik, mijn favoriete woord is serendipity. En uh, dat is dat je op zoek bent naar iets. Maar je vindt wat anders. En dat is eigenlijk mooier dan waar je naar op zoek was. En in de fotografie, als je dat hebt... Dan, um, dan is dat eigenlijk... Zo, daar kan je zo blij van worden. En dat was in, dit, in deze foto kwam er heel veel samen. Ik, had, uh, ik, had daar, ik heb haar wel, wel eens vaker geportretteerd. Um, maar dan was ze meestal... was ze eigenlijk gewoon lief, oud omaatje. En ik wilde haar juist weer als die fotografen neerzetten... die ze altijd was. Ze heeft een heel bijzonder leven gehad. Ze, heeft, uh, ze werkte voor Magnum als een van de eerste vrouwen... Uh, ze heeft met Robert Kappa samen, de oorlogsfotograaf, over de straten van Parijs gezworven. Met, uh, allebei met een camera uh, onder de arm. En met je bijna bedelend: van, Mogen wij een portret van iemand maken? Dan zie je het voor je, de grote beroemde ja, ja, ja, ja, oorlogsfotograaf ja, ja. Robert Kappa en um, Atacando. En, uh, en later werkte ze dus voor Magnum, het fotopersbureau. En daar was ze de favoriete afdrukker van Henri Cartier-Bresson. En dat is ook een toch wel een hele bekende. Nou, en die wil altijd alleen maar dat uit haar uh, uh, zijn foto's afdrukte. En ja, deze foto uh, Zou ik nog verder vertellen nou ja, Dat je ver, ziet, want het is natuurlijk radio. Nee, nee, nee, maar je hebt het goed uitgelegd. Maar vertel vooral wat jij leert van haar als fotograaf. Zij is dus echt een, nou, ze heeft een enorme staat van dienst als fotograaf. Jij maakt daar een foto van. Uh, maar wat heb jij van haar geleerd als fotograaf? Nou, weet je, ze, ze fotografeert nu niet meer, dat is heel jammer. Uh, maar ze, ze heeft uh, nog steeds dat oog. Weet je, ook ziet ze ziet veel slechter, want daarom fotografeert ze ook niet meer. Uh, maar ze, ze, ze, ze, ze heeft nog steeds die beelden gewoon zomaar zo voor zich en kan er heel uh, levendig uh, over uh, vertellen. En, uh, en vooral haar bevlogenheid. van. Dingen, misstanden in de wereld weet je, die aangepakt moeten worden. Uh, en dat is dus ook dat boek wat we hebben gemaakt uh, met elkaar. Met nog trouwens 70 fotografen die hebben meegewerkt. Met uh, hoe dieren uh, in de wereld uh, mishandeld worden en uh, slecht behandeld worden. En daar zetten ze zich dan enorm voor in. Dan is dat toch wel ja, iets, die, die bevlogenheid die, die is besmettelijk. Dat dus... Nou ja, je praat ook heel erg bevlogen over fotografie, nu al. Daar gaan we nog uitgebreid even, over hebben. We hebben gelukkig nog 50 minuten. Ja, precies. Uh, maar ik wou toch ook even voordat we... Want je hebt ook een, een, een prachtig... Ja, is het een kookboek of is het een fotoboek uh, over koken uh, gemaakt? Ja, weet je, ik vind, het, is een, het is echt een kookboek met veel foto's. Ja. Dat is het vooral. Uh, dat dus moeten we ook nog allemaal behandelen. Maar we moeten natuurlijk ook nog even terug naar gisteravond. Want toen zag ik je plotseling bij de uitreiking ja. van de uh, televisiering. Dood, he? Doodeng. <laughs> nou, ja, dat is niet iets wat ik vaak doe, hè? Nee, maar nu heb jij. Echt... <laughs> nou, heb jij zo lang televisie gemaakt? Ja, maar nog niet jaren... in een avondjurk. Was het, was het anders voor jou? Was het echt. Uh... Ja, het is. Ik bedoel, uh, het journaal presenteren uh, of een, een. Nou goed, ik hoefde eigenlijk alleen maar een envelop open te maken, natuurlijk. Maar het is wel een showprogramma. En dat heb ik nog nooit gedaan. Daar heb ik ook nog nooit aan meegewerkt. Dus dat was voor mij wel voor het eerst. En hoe was het? Uh, nou ja, het viel eigenlijk reus mee. Uh, het enige waar ik me zorgen om maakte van tevoren... was, kom ik die trap wel af? Ik Want ik had het. en een lange jurk aan... en, een doosje en naaldhakken... en, uh, en punten, uh, puntige schoenen... en een, een kanten jurk. Dus ik was al een paar keer... zowel met mijn hakken als met mijn punten... in de jurk blijven hangen. Dus ik dacht, ja, dat gaat natuurlijk midden op die trap gebeuren. En dan flikker ik zomaar... per douche zo dat podium op... En uh, kijk, een trap op, dat is denk ik makkelijker, maar een trap af. En dan ook al die spullen bij je, weet je wel, envelop en zo'n uh, en kisje zo met die ring, ja. ring. En uh, dus maar ja, goed, ik heb toch maar een klein beetje mijn, mijn jurk opgetild... om uh, het risico te vermijden dat ik, uh, dat ik er vanaf zou vallen. Maar je stond ineens weer voor, uh, wat was het, zeven, acht camera's? Uh, ja. Voelde nou, die, je nog iets? Nee, nou die, het grappige is, die camera's vind ik helemaal niet zo uh, eng, want ik, ik werk nu... Hoe lang is het? Uh, twee, oh my god, 21 jaar voor tv. En, oh, als je dan ook nog meetelt van daarvoor. <laughs> uh, mijn uh, carrière als courier bij RTL Nieuws. En uh, geluidsman bij RTL Nieuws. Dan, uh, dan werk ik 23 jaar voor tv. Dus camera's vind ik, uh, die heb ik al heel lang geleden opgehouden om die eng te vinden. Als ik die al ooit eng vond. Maar publiek. Dat is wat anders. Carré. Mensen. Carré. Prachtig podium. Schitterende <laughs> zaal. Daar zitten ze. En weet je wat mij opviel toen nou. ik daar zat? Toen ik er stond bedoel ik. Um, het heeft iets heel intiems. Dat Carré. Heb jij wel eens in een Carré gestaan? Ja. Oh je hebt toch gewonnen natuurlijk. Sorry. Oh, je ja. hebt de televisiering ja, gewonnen. Ja, ja, ja. Met de dus Je weet hoe het in Carré gestaan. Ja. Dus, is, ja. Ja. Hoe was dat? Ja, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is fascinerend. Maar wat ik, wel, wat ik me zo goed kan voorstellen... is dat het niet zomaar carré is... maar daar zitten al je uh, collega's... slash ex-collega's uh, in. Dus ja, ja, dat is dan jouw publiek. Ja, maar dat voelt dan weer meer... als, als uh, uh, gezellig. Of in ieder geval... we zijn dan uh, onder elkaar. Tenminste, ja, ik bedoel... Ik ken, uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen... die ik helemaal niet ken... Van, uh, die ik alleen maar ook van tv ken... Um, maar dat, dat, ik vond het juist zo heel intiem. Dat maar gebeurde er mee. nog iets? Dacht je bij jezelf... oh, het is eigenlijk toch weer te gek om uh, iets te presenteren? Nee, dat had ik niet. Nee, dat nee, is ook niet echt presenteren. Ik, ik, gaf, ik deed een verhaaltje... en ik moest dat zo lang mogelijk rekken... hadden ze gezegd. Um, tot het moment van uh, het uitreiken van die ring. Dus dat moest ik dan maar ook een beetje doen. En, en je zag ze... dan zie je dan wel die, die, die kandidaten allemaal. Heb je teruggekeken? Allemaal. nee. Nee. Uh, maar dan zie je wel al die kandidaten op de bank zitten. En, uh, en die allemaal echt zo van, nou, kom op. En volgens mij hoorde ik het ook een paar keer van, nou, schiet op. Weet je, die werden gewoon zo ongeduldig. Maar vond je het leuk om te doen? Ik vond dat rekken wel heel grappig. Want dat is natuurlijk iets wat, wat ik helemaal niet uh, ken. Tenminste, ja, wel rekken als er... Als er uh... Nou ja, niet dat is ook geen rekken. Maar dat is gewoon als je hè, live uitzending van het journaal... Ik bedoel zo'n zo uitzending dat er uh, gaandeweg nog steeds allerlei nieuwsontwikkelingen zijn. En dan ben je gewoon de hele tijd informatie aan het brengen. Uh, en dan werk je zonder draaiboek. En dan, dat ze heel veel improviseren en zo. Maar dit is niet echt rekken. Um, oh, dat heb ik wel trouwens één keer gedaan. Ga ik nu een beetje van haken op de dak. Toen uh, uh, de paus landde uh, op Cuba. En... Dat was midden in het vier uur journaal. En ik, ik, nou, ik vertel dat. de uh, paus voor het eerst op bezoek in Cuba en uh, la En uh, wordt ontvangen door Fidel Castro en bla, uh, bla, bla. En het, het vliegtuig was geland, de deur gaat open en er komt niemand uit. En ja, wat doe je dan? Nou, dan moet je dus doorpraten, want hij komt er dan zo meteen wel uit. Maar hij, kwam hij kwam er niet uit. <laughs> ik kwam er nog steeds niet uit. En ik maar doorpraat tot ik op een gegeven moment het ging hebben over uh, de, de, dat een Nederlandse ontwerpster het pak had gemaakt van Fidel Castro. En toen dacht ik: van ja, nu, maar nu gaan we in een vier uur uitzending, nu gaan we echt zwammen. Het was wel waar, maar dat, weet je, dan zit je vijf minuten lang naar een open. Deur te kijken. Dus dat, dat had de regisseur en de eindredacteur al Waar al moeten gesluit. Waar blijft die gast? Ja, ja. Nou, waar... geen idee, hij was nog zijn schoen aan het aandoen of ik weet niet. Geen idee, dat heeft heel lang geduurd. Maar dat is dus het risico als je iets live doet in een journaaluitzending, waarvan je niet precies weet van waar gaat het heen. En dan is de vraag van hoe, hoe belangrijk is het? Ja, oké, okay, het was een historisch bezoek. Maar je gaat er dan te, te veel van uit dat zo iemand dan ook meteen in die deur verschijnt. En dus dat was redelijk hilarisch. Dan was ik een jaar later uh, bij de BBC... mocht ik, een, uh, was ik voor een paar dagen om een cursus te doen, uh, live, uh, live verslaggeving. En wat kozen ze daaruit als fragment? Dat wisten ze niet, maar precies dat. En dan ze gingen ze dus ook zeggen, van, hoe, hoe doe je dat? Wat, wat, wat vertel je dan? Nou, en op slag ging ik uh, natuurlijk van alles vertellen... Uh, in die hele uitzending. En dan heb ik het alles vol geluld. Tot en met. Het belangrijke moment. Uh, het handen schudden. Het grond kussen. Ik lulde er allemaal doorheen. En dat moet je natuurlijk niet doen. Als er iets historisch is. dan moet je je mond houden. En dat deed ik niet. Dat was zo slecht. Nou ja, maar het je... was gewoon uit een soort enthousiasme. van. Ja, nu kan ik heel veel praten. Het is <laughs> toch mooi dat je dat bij de BBC geleerd hebt dan? Ja. Dat ik mijn mond moest houden. Hey, nu, <laughs> nu. Als het dan toch. Uh, uiteindelijk. Uh, uh, kan ik jou op niet veel fouten betrappen als een nieuwslezeres? Um, nou ja, wel dingetjes. En dat de pauze niet uit een vliegtuig kwam. Nee. Uh, uh, uh, maar... Nou, ik over de pauze gesproken, daar hebben we een klein uh, uh, traumaatje over de, de, de meest recente pauze. Die uh, dus gekozen werd tijdens een. Of die naar buiten werd ja, uh, gekozen werd was. Maar we wisten dat er een nieuwe pauze uh, kwam. Hè. Er was om zes uur of zo, of vijf uur was er. Uh, was witte rook. er ook. Nee, zeven uur was er wit ook. En, um, en we zaten natuurlijk op de redactie allemaal helemaal daar klaar voor. En we hadden een, een, gewoon een draaiboek gemaakt voor een normale uitzending. En ook eentje, nou, we hadden geen ander draaiboek, want we dachten van nou, we brengen gewoon het nieuws. Het is uh, Pauze Suppel de Pub geworden. En, uh, uh, en dan een beetje, wie is het? Portretje, even gesprekje met, uh, met Andrea Vrede. En. Um, nou, En dan verder met het andere nieuws. Maar wat gebeurt er? Die man wordt steeds maar niet bekendgemaakt. En de hoofdredacteur heeft toen besloten om uh, de live-uitzending... dus zeg maar gewoon de, de, zo'n zo uitzending zonder, zonder draaiboek... Uh, door te laten gaan in het acht uur decor en studio. En daar is hij technisch niet op berekend... En dat betekent dat je als presentator gewoon niet uh, de, de middelen hebt of de, de, de uh, omstandigheden hebt, zodat je al die dingen kunt volgen wat er daarbuiten gebeurt. Je bent een beetje onthand, dus eigenlijk. Dus je staat in een. Uh, ik wist ook niet maar wat. Maar wat een kansloze studio dan? <laughs> nou ja, die is bedoeld om de round-up te maken van ja. 24 uur nieuws en daar heel mooi met veel beeld enzovoort. Alleen ja, als er dus van die laatste dingen, laatste moment dingen gebeuren, dan is het dus heel lastig en dan had ik ook een gast en die uh, kon het geluid niet horen. zijn oortje deed het niet, dus ik moest steeds een beetje tegen hem wat vertellen, uh, totdat het oortje weer. Uh, nou dat maakte het dus gewoon een beetje lastig en ik vond het een hele, nou ja, niet prettige situatie omdat je wil alles in de hand hebben. Je wil alles onder controle hebben. In de zin van dat je, je je informatie overal vandaan kunt halen. Want dat moet je doen. In die studio net, ben jij de, de... Net zei je nog dat je van serendipity houdt. Dus gewoon nog een beetje improviseren. en kijken. Improviseren is komt. leuk, maar dan moet je wel de informatie hebben. En dan moet je het kunnen horen. En ik hoorde het ook een tijdje niet. Want het, er was iets met het geluid... waardoor ik ook gewoon niet hoorde wat er uh, op, het, uh, op dat plein uh, gezegd werd. Ik en dan ben je, voel je je uitzending. een beetje gehandicapt hoor. Ja, ik snapte het, maar ik snapte ook niet waarom het zo lang duurde allemaal. Die, die, nee, en, uh, en dat was dus eigenlijk hetzelfde als met die, met die deur. Ah, die pauze, joh. Dat uh, pauze. duurt sowieso al veel dat te duurt lang. Het duurt altijd veel te lang. Maar uh, vorige week of anderhalf week geleden. Hij nou staat er trouwens toevallig nu op 101. 0 Is Dat dood is. Nee, pauze laat Luxe Bisschop wachten. Ach ja, precies. Nou, wachten, nou ja, dat moet uh, uh, er goed in. Uh, uh, dat jouw man, Rick Niemann, uh, is verkozen tot de beste nieuwslezer. Ja, goed, hè. Ja, waarom is hij zo goed? Hij is. Uh, uh, nou, je, je gelooft hem. Als je naar hem kijkt. Heb ik niet alleen hoor. Er zijn <laughs> ook andere mensen. Um, en ik vind dat hij. Uh, hij weet ontzettend veel. Hij heeft echt een soort fotografisch geheugen voor van alles. Hij leest wat en meteen uh, weet hij daar ook alles over. En dan gaat hij van alles uitzoeken enzovoort. En hij, hij heeft ook zo'n geheugen dat dat ook gewoon makkelijk twintig jaar terug gaat. Daar ben ik dan ietsje warriger in. En, uh, um, en hij weet ook altijd de juiste vragen te stellen. En weet je dat, dat die informatieoverdracht, wat natuurlijk gewoon het vak is van uh, nieuwslezer... Uh, dat die informatieoverdracht gewoon altijd net even dat extra heeft. Net even iets meer die inhoudelijkheid. En dat is, doet hij heel erg goed. En nu jij geen nieuwslezer is meer bent, uh, is het nu makkelijker om hem uh, te corrigeren... of tips te geven of om hem beter te maken... Nou, schatje. Uh, dat, uh, nee, dat uh, deden we eigenlijk nooit echt. Nee, om... ja, tenzij er echt iets is. Nee, dat maar omdat is, nee. jullie het allebei waren. Maar nu ben je, ja. heb jij meer afstand. Dus kan je misschien gewoon... Nee, maar dan gaat het meestal om gewoon inhoudelijke dingen. Maar dat ja. ging het vroeger eigenlijk ook al. Van, uh, dat, dat we van elkaar natuurlijk ook wilden weten... Van waarom, uh, waarom openden jullie met dat en dat. Luistert hij nou? Hallo, ben je er? <laughs> ik denk het wel. Ja? Ja. En heeft hij je ook tips meegegeven dan uh, voor nu? Nee, eigenlijk niet. <laughs> nee, hij, zei wel, hij vond dit een leuk programma en zei van dat moet je doen. Heeft hij je ook nog uh, geadviseerd uh, welke plaat je moest gaan draaien? Nee. Hebben we het ook, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Van welke plaat. Want dat uh, had ik hem ook niet verteld dat ik hem nog een plaat mocht uitzoeken. Nou ja, vertel ons maar welke plaat jij uh, graag uh, wil horen. En waarom? <laughs> nou, het is een prachtige plaats. Plaat. Ik vond het ook heel erg passen uh, bij, uh, bij dit moment. Um, nou, zitten we weliswaar in een hotelkamer, maar we zouden ook beneden in de bar kunnen zijn geweest. En dan is het echt een plaat die ze daar zouden kunnen draaien. Nee, eigenlijk is het niet een plaat die ze daar zouden kunnen draaien. Maar eigenlijk zou daar een pianist kunnen zitten. En mensen zijn al een beetje naar huis. Maar er zitten er nog een paar in een hoekje. En hij is nog een beetje aan het pingelen. Hij heeft uh, nou, opgetreden daar in, in die pianobar. En uh, mensen drinken nog wat. Maar zijn ook wel klaar om naar huis te gaan. En dan zit hij nog daar. Voor die laatste drie mensen aan de bar zit hij nog wat te spelen. Tom Waits, met Closing Time. Zet je koptelefoon op. En dan zegt nu de barman, oh. laatste ronde. Oh. Mooi hè? Ik was vergeven, vergeten dat hij ook een. Tom weet of de was. Maar wat een gevoelig nummer. Hmm. Trompet. Ja. ja, mooi hè? Waarom, waarom? Ik vind het, ik zie dit gewoon voor me. Dit, hier hoort toch een foto bij. Van die lege nou, bar. Dat vond ik heel mooi hoe je het al beschreef. En dan dacht ik bij mezelf: ja, daarom ben je ook fotograaf, denk ik. Omdat je het dan ook niet alleen kan verbeelden, maar waarschijnlijk ook kan vastleggen. Maar uh, uh, zijn er ook nog andere redenen waarom je deze plaat juist uitkiest? Mm, nou, het is eigenlijk jammer dat we zijn stem niet horen, natuurlijk. Uh, eigenlijk hadden we die hele. Moeten we, kunnen we niet. We gaan de rest gewoon. de hele tijd al die andere nummers ook draaien van closing time. Zullen we dat doen? Het is een prachtige plaat, maar <laughs> ik heb hem niet bij me. Maar is er we kunnen we even googlen. Is er een reden waarom jij zo aan uh, Tom Waits uh, hangt? Um, ja, Tom Waits en ik gaan way back. <laughs> nee, toen ik studeerde, toen, uh, toen heb ik hem uh, uh, eigenlijk leren kennen. Um, ik hing altijd rond bij uh, Concerto in uh, Utrechtse straat... En, zat er altijd in de tweedehands platenbakken te rommelen... En, uh, en te kijken wat ik nog tegenkwam. En toen zag ik eigenlijk, eerlijk gezegd, een foto van een man... op een uh, LP. En, uh, en dat fascineerde mij gewoon, die hele ruige kop. En toen ben ik hem gaan luisteren en ik dacht, oh fantastisch, wat een stem. Maar het is ook closing time. Het, het, het, het einde, der, ja, het einde... Ja, ga jij nu wat inzoeken? Nee dat nee ik... nee, ik weet nee nee ja, nee, ik weet het niet. Maar het heeft ook ik, ik las natuurlijk ook. Ik heb artikelen van je teruggelezen. Ik, ik hoor ook dat je enorme fan bent van bluesmuziek. Mm -hmm. Het is wel, het is het is toch. Daar moet dan toch een mooi gevoel bij zitten. Ja. nou ik vind het, het, het muziek uh, kan kan snaren raken. Even een lekker uh, cliché te gebruiken. Maar ik je je stemming kan daardoor uh, bepaald worden. Vind ik van door, door muziek. Weet je, of je nou ja, ergens emotioneel van raakt, of juist heel vrolijk, of uh, heel hard wil gaan autorijden, of dat soort dingen. Dat is muziek. Dat heb jij toch ook wel? En nee, maar juist als je dan kiest voor zo'n nummer als dit, en ook als ik weet van ja, je houdt van blues, ik hou daar ook van, dan mm -hmm. moet daar, weet je, dat is anders dan dat mensen hier komen met: ah, draai nog een plaatje van Guus Meeuwis bijvoorbeeld. <laughs> Die komen hier vast niet. Niks mis met Guus. Nee, het is niks mis met Guus. Maar dit is iets anders. Ja, dus dit dat, is mooi. Ik waarom, vond het bij. En Waarom bij, heb jij dat? Nou ja, ik vond het ook heel erg passen bij uh, de sfeer van dit programma. En, nee, maar je moest iets uitkiezen wat bij jou past. Ja, waarom maar past ondertussen bij denk jou? je ook bij aan het programma. Daar waarom past het bij doen. jou? Uh, ja, dan had ik ook andere nummers ook nog kunnen uitzoeken als het bij mij moest passen. Ik vind het, ik vind het echt een foto, deze muziek. En het raakt mij. Ik vind het heel mooi. En het is een beeld. En dat is dat beeld dat je net geschetst hebt. Ja. En uh, wat maakt jou dan zo'n goede uh, beeldemaakster? Dat weet ik niet. Maar ik, uh, ik, ik ben altijd uh, visueel ingesteld geweest. Dus ik kan er niks aan doen. Dat ik meteen ergens een beeld bij zie. Als ik iets hoor. Of lees. Of weet je, als je een boek leest... Dan, dan verfilm je dat in je hoofd. Dan zie je voor je hoe, hoe, hoe, hoe een. Als een, bijvoorbeeld die, die, die, die romans van uh, Gabriel Garcia Marques. Nou beschrijft hij ook wel heel erg lekker <lacht> levendig. Maar uh, dan, ik heb die huizen gefilmd in mijn hoofd. En ik weet hoe dat eruit ziet. En hoe, ik weet hoe het is voelt het dan als je die beelden op je, uh, in je hoofd hebt? Om die dan te transporteren naar jouw uh, digitale kaartje van je, je kennis. Ja, fotocamera. Als dat nog eens zou kunnen... dat je als een soort kwikwek en kwak je hoofd kon aftappen... En nee, maar dan, goed, je kan naar... Dat is die, Amerika. Dat, dat kan, op midden-Amerika. Ja. Je kan die foto's gaan maken... maar blijkbaar wordt het dan nooit zo mooi misschien... als dat je het in je hoofd hebt. Uh, de werkelijkheid is inderdaad altijd anders dan je in je hoofd hebt. En daar moet je natuurlijk ook altijd open-minded zijn... als je gaat fotograferen. Dat je uh, niet een, een, alleen maar denkt van ik ga, ik ga dat zoeken. Um, maar dan kom je het weer, à la serendipity... kom je weer andere dingen tegen... waar je niet naar op zoek was, maar die je wel vindt. En ik vind dat je daar altijd inderdaad een, een open geest voor moet blijven houden. Dat je dingen uh, kunt tegenkomen op weg daarheen. Dat is bijvoorbeeld hele. Ik was vanavond was ik in foam. Um, het, fotografiemuseum het Fotografiemuseum in Amsterdam, in Amsterdam waar uh, Steve McCurry, een fotograaf uh, die veel voor National Geographic werkt, die uh, die hield een lezing en hij vertelde ook dat, uh, dat je uh, je moet niet zozeer pas denken aan van nou ik ga fotograferen op de bestemming, maar ook onderweg daarheen dan maak je vaak de mooiste foto's. Als je maar in uh, open-minded blijft. En dan tref je soms hele andere dingen aan... dan waar je op zoek was. De weg erheen is vaak mooier dan naartoe. <laughs> het is dan weer... Net heel mooi uh, filosofisch, maar dat is wel zo. En um, wat... wat heb... hoe... Bedoel, sommige mensen hebben het met poesie, andere mensen met muziek. Wat is het met fotografie? Wat is er zo mooi aan foto's? Of aan het maken, het creëren van foto's? Nou, Ik heb dat al zo lang dat ik het bijna niet meer weet hoe dat dan zat of waarom dat was. Um, misschien komt het omdat ik uh, toen ik geboren ben naast een fotograaf uh, <laughs> woonde. En die mij later trouwens nog toen ik een jaar of 18 was uh, heeft begeleid. Dat was uh, Eddie de Jong. En die, uh, hij leeft al heel lang niet meer. Maar hij, uh, uh, ik, ik was wel van jongs af aan, weet ik nog wel, gefascineerd door die zwarte kastjes... Hij heeft mij ook een paar keer gefotografeerd als, als klein kindje. En we uh, moesten uh, elk jaar of zo... Of nou, in ieder geval eens in zoveel tijd gingen, we dan, uh, gingen mijn ouders nog bij hem op bezoek. Toen hij buiten Amsterdam woonde inmiddels. En, uh, en dan maakte hij portretten van... Dan uh, zei hij van nou, we gaan even een fotootje maken van, uh, van het gezin. En dat waren altijd grappige, leuke portretten. Die altijd net anders waren dan uh, dan, dan anderen van die... zeg maar Nee, gezinsportretten. Ik, ik, en, en dus ik heb, ik heb heel veel van hem. Ik heb dat opgesloten. allemaal gelezen. En dat, ja? dat is ook dat is ook uh, hoe, hoe jij naar een politiebureau ging. En daar ook uh, durfde vragen te stellen, dat je fotocamera dus, bij had. Dus je weet maar, alles al. Dus kun je nee, nee, ook een plaatje dus, draaien. Dus, dus de vraag is nu. Uh, jij had een, een prachtige uh, carrière, iets wat anderen uh, misschien enorm ambiëren, namelijk uh, nieuwslezer is zijn van het Achteruurjournaal. -Jour Mooie mm -hmm. kan het bijna niet worden. Uh, en en jij hebt dan toch bewust gekozen voor de fotografie. En dan kan, ik, kan je wel zeggen van, ja, oké, okay, luister, maar dat is al toen ik jong was. Ik acht, negen, was ik Erfelijk onder. belast. Maar ja. hoe is het nu? Uh, waar, waarom is het dan toch dat je dacht bij jezelf... Ja, maar ik moet het doen. Ik moet kappen met dat journaal. Ik moet die fotografie gaan doen. Nou, weet je wat het was? Ik... Het was niet van, ik moet die fotografie gaan doen. Ik heb het altijd gedaan. Voordat ik, uh, dus eigenlijk hey, op mijn vijftiende fotoassistent... Uh, toen ik uh, begon met studeren... Uh, ik studeerde oh ja, uh, psychologie en communicatiewetenschap. En daarnaast heb ik altijd gefotografeerd... en heb ik geld daarmee verdiend. En, uh, uh, en, en op de een van moment manier rolde ik in die, in die tv-dingen... en in de journalistiek. En dat was voor mij meer een zijpad... En dat hoofdpad bleef altijd fotografie. En dus nu heb ik het zijpad genomen. En ben ik uiteindelijk weer teruggestapt naar het hoofdpad. En dat was. Uh, en hoe is het op Ja, dus dit is de passie. Dit is de passie. Dit is de ja. grote. Dit is de, de, grote, de grote. Ja, uh, wat ik het liefste wil doen. En is het eng om echt voor je passie te kiezen? Nee, dat is helemaal niet eng. Als je eenmaal weet van. van dat, dat je dat gewoon. Nou, dat je dat bent. Ik ben fotograaf. En je dan bent, is dat nooit eng. Je bent helemaal geen nieuwslezer. Is. Nee. Dat, daar staat helemaal geen passie. I, nou, ik vond het wel. Ik nee, ik vond het werk heel erg leuk om te doen. Maar geen passie. En nou. Uh. Dat is lastig te zeggen, want het uh, was geen droom. Weet je? Het is, meestal hebben mensen hebben een droom van later wil ik... puntje, puntje worden. Ik had altijd de droom later wil ik fotograaf worden. Nou was ik dat al vrij snel uh, toen, ik, toen ik in het jaar 20 was. Uh, en uh, ik had dus nooit die droom van ik wil later nieuwslezer eens worden. Sterker nog, toen ik bij, in 92 bij AT5 werkte als uh, redacteur en verslaggever toen dacht ik echt van, oh, je zal toch maar in die studio moeten zitten... en moeten presenteren. Maar heb je nu het idee dan, oh, ik had dit veel eerder moeten doen? Oh, nee. ik heb daar op die kruk gezeten en maar praten... en nee. maar die autocue aflezen. En nee, nee, nee. nee. Heb nee want ik, vond het... ik had mijn passie veel eerder achterna moeten gaan. Nee, want ik, ik was er de hele tijd al mee bezig. Weet je, ja. Ik was aan het fotograferen. En dat was ook weer het voordeel van het acht uur journaal... dat je een, een rooster had, dat je zes dagen achter elkaar werkte... en dan een week vrij was. En in die week vrij was ik... Fotograaf. Dus ik deed het al de hele ja, tijd. maar als je goede fotograaf wil worden... als je ambitie in je fotografie wil hebben... dan moet je daar vol voor gaan. Ja, dat is, dat is waar, ja. Hoewel, ik ken ook genoeg mensen die hele goede fotografen zijn... en die ook nog een andere baan hebben. Dat gebeurt ook. Weet je, dat kan ook best. Dan kan je ook een frisse blik houden op de fotografie. Maar goed, maar maar ik ben heel ben, blij nu ik deze stap heb genomen. Ik wou net zeggen, genomen. want je bent nu een, een, een half jaar eigenlijk gestopt... Met een uh, uh, uh, nieuwslezeres zijn en nu ben je dus uh, uh, fulltime fotograaf. Ja, hoe voelt dat dan? Heel goed. <laughs> ik ben echt zo blij als ik s ochtends wakker word en denk van... Ah, vandaag lekker fotograferen. Daar word je heel blij van. En weet je ook al direct wat je dan moet doen? Of is het nog zoeken en jezelf verkopen? En, nee, uh, nee, dat is ook wel acquisitie weer... Acquisitie doen? Ja, nee, dat is het voordeel van, uh, van dat ik dit dus al langer doe... Um, dat ik, uh, uh, een, een, ik heb een, een aardige cv wel met uh, zeg maar portfolio met foto's. En dat van het een komt dan het ander. Dat is ook wel weer zo grappig. Dat weet je, ik heb een website waar je op kunt kijken wat voor soort fotografie ik doe, en namelijk portretten en reportage. En uh, daar komen dan weer opdrachten op af. Zo kreeg ik bijvoorbeeld heel, heel grappig... Uh, ik heb nu een, een vrij grote opdracht... Uh, waar ik het komend jaar vrij veel druk mee ben... voor de Universiteit van Groningen, de RUG. Die bestaat volgend jaar 400 jaar. En die hadden mijn Noordpool-foto's gezien. En die vonden dat heel mooi. En die wilden dus dat ik uh, voor hun zou gaan fotograferen. Voor die 400 jaar uh, RUG. Daar dacht ik ook van, nou ja, Noordpool en Groningen... Ja, het Eigenlijk heeft niet raar. heel veel over Het ligt allemaal in het noorden. <laughs> Vanuit onze randstedelijke ja. blik gezien ligt dat in het noorden. Maar, uh, uh, maar, dit is, het, maar dat is wel weer grappig dat ze dan daardoor uh, op mij kwamen. Kijk, je kan niet alleen maar... Dat is, het heeft natuurlijk een voordeel en een nadeel om uh, bekend te zijn. Um, het voordeel is dat je soms iets eerder dan in, in een... In een uh, in een gedachte komt van iemand. Maar je maakt ook maar mooie foto's. Is... Nou, ja, dat is wezen. belangrijk, bedoel, weet je. Als je lelijke je, je... foto's maakt, dan, ja. dan uh, is het snel afgelopen. Ik heb je, hier staat hier fotografie en eenvoudige recepten. Ja. Het is maar, deze maar... week uitgekomen. Ja, dat is een mooi boek, maar het, het lijkt ook heel eenvoudig gefotografeerd. Maar dat is het verre van, want ik weet wel een beetje van fotografie en ik weet wel dat dit echt prachtige foto's zijn ja, en dat het best wel ook lastig is. Maar al, nou, dan even wacht even, want als dit dit is dan je passie en je zegt van nou dat nieuws was dan eigenlijk niet mijn passie. Is dat dan ook het verschil tussen jou en Rick? Dat Rick wel echt uh, met passie het nieuws presenteert ja. en dat jij het gewoon als baantje zag? Uh, nee, weet je, dat is dan weer... Nee, dat wil ik nou ook weer niet. Dat, je kan niet zeggen van dat je, dat je maar één passie hebt. Want ik had ook wel... Uh, ik vond mijn werk echt heel erg... Ja, maar hoe jij over fotografie en praat, ik zou nog steeds. en hoe je ja. over het nieuws praat... Dat is, echt, <laughs> dat is toch wel dag en nacht verschil hoor. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, aan de andere kant, ik bedoel, we hebben het nu niet over het nieuws lezen, maar uh, als we het daarover hebben en over echt over informatieoverdracht en hoe je dat doet, daar kan ik toch ook wel even een boom over opzetten. Maar handen... dat doe ik nu even niet. Dat doe ik nu niet maar meer. Maar dat over werkt. passie. We hadden, ja. we hadden het over Tom Waits, dat soort dingen. En ja. fotografie en beelden, we hadden het even over passie. Dus daarmee maakte ik even de vergelijking tussen jou en Rick. <laughs> ja, nee, Rick, die kan, daar, daar kan je urenlang eh, sowieso over, over het nieuws... en over journalistiek eh, mee praten. En dat doe ik dan ook heel graag met hem. Dat vind ik ook heel erg leuk. Dus ik wil ook niet het nieuws dat ik... De, ik bedoel, ik heb 19 jaar gedaan, hè? Nee, maar ik heb ook, nee. En ik vond het hartstikke leuk, die 19 jaar. Nee, maar ik heb nu zo het idee van... ik ben blij dat je nu eindelijk voor dit gekozen hebt. Of tenminste, <lacht> nee, maar fulltime. Nee, nee, helemaal. Nee, nee, sterker nog. Want ik kan jou wel laten horen... Wat ik, welke plaat ik voor jou heb uitgekozen. Ja, dat ga ik ook doen. Nou. Oh. Ja, want ik heb een plaat uitgekozen. Uh, dat mag ik ook altijd. Ik draai uh, voor Sasha de Boer een plaat... die heet uh, Nu mis ik jou... Oh. want ik mis jou natuurlijk als nieuwslezeres maar nu oh, ik dit verhaal hoor over je fotografie denk je van nou het dat is wel goed te... zo nee. <laughs> en het is natuurlijk een plaat over de blues en dat dacht ik mm. dat moest het ook voor jou zijn dus wij gaan uh, luisteren naar Akden Munnik mooi Ik heb zo lang gezongen van hoe droevig ik zou zijn Met mijn angst te koop gelopen en maar zoeken naar de pijn Om de blues te kunnen zingen heb ik me slechter voorgedaan En nu het echt daar niet zo goed gaat Blijkt er niet zo gek veel aan Ik droomde van die nachten eenzaam slenterend op straat Roef een glimlach van een filmster, met mijn ziel wist ik geen raad. Maar nu ook mijn drie -na beste vriend mij op straat laat staan. En ik echt geen flauw benul heb, waar ik wat fout heb gedaan. Nu mis ik jou, zoals ik eigenlijk jou altijd miste, wou. Zinnen overschrijven zou. Nu mis ik jou. Een grap is leuk als je hem helemaal niet verwacht. Elende kan je hebben als je er eigenlijk laat, Verdriet is best te dragen als je deer zelf hebt gedaan. De blues is echt te gek. De blues is echt te gek De bloed is echt te gek Als er iemand op je staat. Nu mis ik jou Zoals ik eigenlijk jou altijd missen wou Waar ik van die meesterlijke zinnen over schrijven zou Nu mis ik jou Natuurlijk wist ik dat het ooit eens fout zou gaan Maar dan zag ik me al zitten, rode wijn en volle maan In de ene hand een pen en in de andere een glas En dan heel mooi zitten dichter, hoe troebel het er wel was Nu mis ik jou, zoals ik eigenlijk jou overschrijven zou Nu mis ik jou Zoals ik eigenlijk jou altijd mis wou Waar ik minder melodie over componeren zou hou Nu mis ik jou Ja. Mooi. Ik mis Sasha de Boer. Oh, Patrick. Sorry. Hij meent het ook als hij het zingt. Dat vind ja. ik zo mooi. Ja, Komt echt ik meen uit het ook hart. als ik het voor je draai. Oh, wat lief, dank je wel. Maar begrijp je dat? Niet huilen. Nee, maar... ja, ik, <laughs> maar, uh, ik je ben er al overheen. Nou, ja, ik ben de, nu ik dit dit passieverhaal over fotografie ben, de, valt het een stuk mee. Maar het is wel... Uh, ja, maar mis jij ons? Nee, sorry. Nee? Nee. Wist je het publiek niet? Nee. Nee, maar ik weet je, publiek... Uh, ik, ik had ook geen... Nou, ja, uh, ik had collega's. Natuurlijk had ik wel publiek, maar ik zag ze niet. Weet je, ik denk dat als je, als je voor een, een, uh, in een zaal of zo staat... en je hebt mensen en die waar je meteen feedback van krijgt... kan ik me voorstellen dat je dat misschien gaat missen. Maar ik maar had niet echt een... Toen jij stopte, kreeg je kaartjes en e-mailtjes. Ja. En mensen uit... Ik las het in een interview. Uit Suriname. Uit, ja. Dat is zo lief. Dat je bedenkt hoe iemand dan... thuis een kaartje gaat schrijven. En dat dan op de bus doet. En naar Nederland. <lacht> en dat vond ik echt zo ontzettend ontroerend. Dus op het moment dat ik... mijn afscheidsdingetje... Uh, verhaaltje deed... Uh, aan het eind van het allerlaatste journaal... wat ik presenteerde na die 19 jaar... Um, en 21 jaar bij, uh, bij, bij TV, weet je dat je dat heel erg beseft van: oké, okay, dit is het allerlaatste. En dat je dan denkt aan die mensen die dan een kaartje schrijven. En niet een e is -mailtje, e makkelijker, maar echt een kaartje, handgeschreven, postzegel erop, naar de brievenbus lopen. Nou, dat is natuurlijk heel ontroerend. Dat is zo lief. En toen kreeg ik het inderdaad even te kwaad. Ja, het was echt, uh, ik vond het echt heel ontroerend. Maar ik mis Nee, sorry. <laughs> nee. Nee. Nee, ik vond het, ik, het was een hele leuke tijd. En, uh, en ik heb heel veel meegemaakt. En uh, heel veel nieuws uh, gebracht. En uh, uh, hele leuke dagen gehad. En soms ook een paar hele saaie. Die heel lang duurden. En, uh, uh, maar vaak vond ik het. Uh, en ik vond het werk ook echt leuk. Maar op een gegeven moment weet je gewoon, het is klaar. Ik moet nu, als ik echt nu fulltime verder wil. Want waar ik wel een beetje moe van werd, was eerlijk gezegd gewoon, vastzitten in een rooster. En uh, als ik naar de Noordpool wilde, dat dat uh, dan uh, niet uh, drie weken lang kon, want ja, je moet weer volgende week weer presenteren. Ik ben blij dat je de veiligheid een beetje loslaat dus. Ja. ja. Nou, weet je, ik Was weet nog wel dat ik. Je? Nee, helemaal niet, want uh, toen ik ik ben altijd freelancer geweest, tot ik bij het journaal kwam werken, dan krijg je, kan je weet ik veel, een paar keer kan je zo'n zo'n freelancercontract krijgen. En daarna moeten ze je een baan aanbieden. Nee, Vaste dingen. Nee, maar dat is wel eens essentieel. Want dat moment, uh, dat heb ik toen wel gedaan. Ik dacht dat dat ook moest. Tenminste, dat zeiden ze. Maar dat is wel essentieel. Want op het moment dat ik. Ik ben nu weer een vrije vogel. En dat was ik toen niet. Nou, en ik was dat. Dus, ik zat weer op het foute spoor. Want ik had eerst eigenlijk een ander liedje voor je uitgekozen. Zet je groeptelefoon nog maar veel op. We gaan een klein stukje laten ja, horen. Want ik hoorde dat jij vroeger uh, je, je kamer vol had met uh, uh, uh, uh, posters van paarden. En jij, toen ik elf was, ja. Toen je elf was. En je, hebt, je, sta, je stond ook altijd bekend uh, om je prachtige uh, dictie... maar wel met de R bij het uh, uh, journaal presenteren. De R. De R. Dus ik dacht, ja, ik dacht eerst aan dit nummer van uh, Kinderen voor Kinderen. We gaan nee, kinderen niet Kinderen voor ja. Kinderen. Zet maar weer af. Nee. Jawel. Ik had mijn kamer altijd borden vol met beesten... Daar is wat afgepikt, geblaft en gemiaald. Gemiel. En echt, ik hield van ze, tenminste van de meesten. Ik ben niet iemand die van iedereen maar houdt. En nu echt en heb ik al een mij. mijn en Nou, Zo was je. <lacht> nee, nee, zo was ik helemaal. Nou, dat niet. Luister, naar de vrij. Ja, ja, dat komt straks. En ben ik nu bij zo heet. Ja, zo ben je niet dus, dus, blijkbaar. Nee. Maar dan heb ik dat, dat helemaal fout hield. Die je echte liefde is. Doe je mij toevallig praten over Johnny? Heb ik het niet over een jongen van mijn klas? Maar over een nee, dan praat ik <laughs> over pony. Zet maar wat, het is klaar. Nee, maar dat is dat. Maar je, je soms. Nee. Je, je, ik dacht bij jou altijd als een uh, keurig meisje. Uh, nou, netjes in een rooster. Ik hoor ja. nog steeds dat kinderen voor kinderen. Ja, nee, ja, dat, dat is, het, maar is dat. Maar dat is niemand Ja, jou, het is al lang klaar. <laughs> Uh, maar dat is dus een helemaal fout beeld wat ik heb. Ja, dat, maar dat past wel goed bij het journaal natuurlijk. Vind je niet een beetje braaf, netjes? Nou ja, ik, ik weet niet wat jij ervan vond. Onberispelijk? Uh, nou, ik vond dat het wel. Weet je, als nieuwslezer moet je uh, best wel een beetje onberispelijk zijn... Om, uh, om niet af te leiden van de boodschap. En als je de Boer, hoe moet je dan zijn? Nou, nu kan ik gewoon lekker om mezelf zijn. En hoe is dat Nu dan? maakt het niet meer uit. Nou, gewoon mij... Ik, mij. En wat is het verschil met de Sasje de Boer... die wij uh, tijdens het 8 uur journaal uh, zagen... en die hier nu zit dan? Um, Hoe onberispelijk ben jij? Het gaat je niks aan. <laughs> hmm. Ja, wat wil je horen? Dat ga ik niet vertellen. Dan gaan we allebei nu zitten zwijgen. Nee, dat nee, zetten. jammer niet. Maar ik schrik ervan dat Nog je maar acht je beeld... minuten. je oh, nee, joh. Acht minuten zwijgen. Andere plaat. Nee, wat, want is het, wat, wat, wat wil je niet vertellen? Je wordt het spannend, hè? Nee, weet je... Um, het, het, het, het, ik, ben, ik heb inderdaad in Hilversum op school gezeten. En daar heb ik een beetje nog die erg vandaan. Maar het is niet zo erg als het uh, wel eens gezegd werd. Eens? Dat is gewoon zo. En verder heb ik nooit... Uh, uh, grafiek... Uh, toen ik bij het journaal werkte, uh, niet zo vaak interviews, omdat het gewoon ook, het is gewoon beter om niet uh, te praten over, uh, weet ik veel, wat, je, wat je, je, je, politieke voorkeur, wat je ergens van vindt. Uh, het leidt af, het leidt af van het verhaal wat je vertelt als nieuwslezer. En dat gaat over het nieuws. En vond je dat moeilijk om, om nou... nee, ik vond het eigenlijk wel zo makkelijk om niks te zeggen dat ik daar nog steeds wel af en toe last van heb. En nu vind je het moeilijk om wel wat te zeggen? Ja. Yeah ik zit nog steeds wel een beetje in die, in die houding van ik zeg lekker niks ja dat wordt zeven hele lange minuten patrick nee maar zou, nee ik kan me nou ja ik zou niet weten wat ik wat ik niet wat zou je nog Nee, moet vragen nee, nee ik zou niet weten zou het over wat het ik, nee ik zou het niet weten wat ik niet zou mogen weten je zou niet weten wat je niet zou mogen weten ja. het is al bijna één uur hè dat worden moeilijke zinnen zo je zou niet weten wat je niet zou mogen weten ik weet wel wat je nee <lacht> Nee, maar zo, het kan toch niet zo zijn... Er is niet een, een heel groot verschil tussen de... Een enorm de, de, groot geheim. Nee, dat is niet zo. Ik vertel het zo meteen na één uur, ja. okay? <laughs> Maar je kan alles zo beeldend uitleggen. Je hebt al beeldend een bar beschreven. Je, uh, je hebt al beeldend verteld over Marques. Dus uh, schets ons het beeld van de echte Sacha de Boer dan. Ja, hoe lang? Uh we hebben niet zo lang meer. Nee, ja, wie de echte sasje de boer. Ik bedoel, ik ben uh, gewoon mezelf en uh, uh, ik, ik hou heel erg van fotografie en van Tom Waits. Je vindt het moeilijk, hè? Ja, wat, wat wil je? Ja, wat? Ik bedoel, nee, je moet je, je gerichte vraag stellen. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik wil, wil het alleen maar weten. Nee. Dan is het, dan is het ja, wat, wat? Nee, nee, omdat wat je, je zelf vertellen? zegt van nou, goed, je moet als acht uh, als uh, acht uur nieuwslezer is, uh, moet je gewoon. Uh, uh, Onberispelijk zijn. En ik vroeg alleen maar af. Ja, maar waar wacht, heb ik dan eigenlijk? Nou ja, wat eigenlijk, heb je gemist? Ja, wat heb ik gemist? Nou ja. Al die keren dat ik aan de lamp hing. Of nee, jou, dat de, niet. De maar de gewoon wat is. Uh, ik, kijk, ik vind het namelijk wel uh, spannend, die, de keuze die je hebt gemaakt. Uh, ik vind het wel te gek dat je gewoon, er zijn genoeg mensen die er niet voor gaan. Nou, uh, dat je, is, ik, ik lees ja. ook wel eens van nou ja, de, de, de, de, ik las ook interviews terug en er stond in dat je niet ambitieus was. He? Maar dat zou waarschijnlijk dan zijn als nieuwslezeres. Nou, nee, maar... dat weet je, dat zijn... De, maar, nee, de, maar, nee, maar dat, het is een knipselmap. Dat ja. is een knipselmap waar allemaal van die dingen in verschijnen. En dan gaan ze zeggen van... Ja, wat, wat wil je hierna na het acht uur nog doen? En dat ik denk van na het acht uur journaal, weet je, ik, ik zit prima op mijn plek. En uh, ik, ik ga helemaal niks na het acht uur journaal doen behalve fotograferen. En dan concludeert, concludeert zo'n journalist van ooit, oh, dus je bent niet ambitieus. Ja, ik, want ik vind en dan ik namelijk staat het wel voor gereken. ever en ever in een knipselmap. Ja, maar de, ik vind dus wel dat er waar gewoon ik mee geconfronteerd wordt. met ja, nou ja. Patrick Claudiers in een hotelkamer. Ja, om vijf voor één. Ja, zeker. Nee, maar dat, dat vind ik dus. Dus ik denk heel de tijd bij mezelf van ja, er, zit, er, ja, er, er, is, er is een enorm lef. Nou ja, ik vind het je hart volgen: is dat lef hebben? Of is dat gewoon je hart volgen? Wat denk je zelf? Nou, ik denk dat iedereen zijn hart moet volgen. Ja. En hoeveel mensen durven dat? Nou. Jongens, thuis, volg allemaal je hart. Doe het gewoon. Dat is, dat is het echt. Je moet het gewoon doen. Weet je, je ziet altijd wel waar het schip strandt. Of waar, waar, waar je tegenaan loopt. En dan komt er altijd wel weer een andere oplossing voor. En, en, maar je kan uh, toch nooit aan het eind van je leven denken van oh had ik maar. Nou, maar er zijn er toch genoeg? Nou ja, dat vind ik zonde. Dat en, moet je dan eigenlijk niet doen. En wat, uh, wat wil jij nog? Wat, wat wil je bereiken met de fotografie? Wat zou je echt te gek vinden? Is dat een World Press foto of is dat een schip? Nu noem je wat. Ik zou best wel een World Press foto willen winnen voor een mooi portret. Dat zou ik echt wel heel cool vinden. Ja. Dat is toch mooi. Dat is een... Maar aan de andere kant, weet je... Ik ben ook gewoon met dingen die ik doe... Ik, ik word, word al zo blij van waar, waar ik dankzij de camera kom. Dat ik op de Noordpool ben geweest. Of dat ik in India, in, in een sloppenwijk ben geweest. En niet als toerist. En dan voel je je namelijk volgens mij echt een soort ramptoerist. Maar gewoon om daar te werken... Om contact te leggen met mensen die daar wonen. En, uh, en, en dat je je vragen kunt stellen. Van, van hé, hey, wat vind je er zelf eigenlijk van? En wat, wat zijn jouw dromen? En dan hoor je van die, van die, nee, van die lieve straatmeisjes. Die dan zeggen van nou ja ik heb helemaal geen dromen, ik wil weten of ik vanavond nog ergens veilig kan slapen. En die straatme diezelfde straatmeisjes die dan worden opgevangen in een rainbow home... He, dat is een veilige plek waar ze en naar school kunnen... en s'nachts kunnen slapen en eten enzovoort. En um, uh, dat die dan zeggen van ik wil later lerares worden... of danseres of piloot. Dan hebben ze in één keer wel dromen die verder gaan dan, dan de komende 24 uur. Omdat ze zich veilig voelen... En dat, is natuurlijk, dat vind ik echt heel erg mooi. Als je, als je dat soort gesprekken kunt voeren. Daar kom ik dankzij mijn camera. Op dat soort plekken. En vind je het dan jammer dat jij alleen het beeld kan vatten. En dat je dan het verhaal aan misschien anderen moet overlaten. Of dat dat uh, uh, uh, misschien als je terug als je thuis bent. En je kijkt naar de foto's. Dat je denkt jezelf, Oh, ik heb niet wat ik daar beleefd heb. Die frustratie. Nee, die heb ik niet vaak. Want ik, ik geloof toch wel dat ik het... Nou ja, wat ik, wat ik meemaak dat ik dat vastleg en kan vastleggen. En uh, als het nog behoefte heeft aan woorden erbij, dat ik die ook erbij kan. Dus ik, bedoel, ik heb ook uh, uh, ik heb, ik heb voor, nou ja, een boek gemaakt over kunstenaars in New York en in Amsterdam. En daarbij heb ik die kunstenaars ook allemaal geïnterviewd. En hun ateliers gefotografeerd en portretten gemaakt van de kunstenaars. En dan combineer je het. Dan heb je en uh, de, de beelden en de woorden erbij. En dat was toch een. Uh, dat, vond ik, dat vond ik heel fijn om te doen. Uh, binnenkort ga je dus fotograferen voor het Vredespaleis, Nobelprijswinnaars ja. en Kinderen. Mm. Ja. Prachtig verhaal. Je gaat uh, 400 jaar uh, Rug. Groningen, Rug, ja. uh, De, de <laughs> Universiteit van Groningen. Uh, en wat staat er vervolgens? Is er nog een, een, een Ja, een project waarvan je denkt, mezelf, ja, maar dit wat ik nou uh, bedacht heb, eigenlijk wat uit jezelf komt, mm -hmm. dus wat niet eens wordt aangedragen. Wat je gaat doen, is dat er nog? Uh, ja, ik ga weer terug naar de Noordpool. Want dat is dat nu vijf jaar graag... geleden. Dat, dat is vijf was. jaar geleden, ja. ja. ja. Dus ik uh, wil graag weer, weer terug. En, uh, en wat ik echt nog heel graag zou willen... maar dat is echt zo'n droom waarvan je weet... van dat gaat niet gebeuren. Uh, dat is uh, president Obama fotograferen in het Witte Huis. Als fly on the wall. Dat hij mij niet ziet. Of niet doorheeft dat ik er ben en dat ik gewoon... En lekker kan afluisteren wat hij aan het doen is natuurlijk, belangrijke dingen, telefoontjes, overleggen enzovoort. Maar dat je daar als fotograaf in het Witte Huis bent en dat je dan alles kan fotograferen wat hij aan het doen is. Dat lijkt me zo mooi. Ja, ik denk dat Obama hij luistert, hè? gelukkig <laughs> zou worden als jij <laughs> daar zou zijn uh, uh, overdag, maar zeker ook s'nachts. Want uh, ja, nou, ik heb van je financieel niet erg genoten, uh, Sascha de Boer. Dank oh, je wel lief. voor alle jaren presenteren op het uur. Ja, nou. Zeker ook dat je gekozen hebt voor je passie, fotografie. Heel graag gedaan, dank je. Ja.